Uur. Dit is Jeroen Tjepke maan met het NOS Journaal. De spreeuw is ook dit jaar weer de meest geziene vogel in Nederland. Op de 24ste Vogelteldag zijn er bijna 160.000 gezien. De koolgans eindigt op de tweede plaats en op de derde plaats staat de vink. De vogeltrek komt in oktober altijd goed op gang en door het heldere weer was deze vandaag goed te zien. Het grootste deel van de spreeuwen is volgens de vogelbescherming afkomstig uit Scandinavië en Oost-Europa. Een deel van de spreeuwen vliegt nog door naar Groot-Brittannië en Frankrijk om daar de winter door te brengen. De Raad van State heeft de belastingdienst op de vingers getikt vanwege het ten onrechte stopzetten van huurtoeslag. De Woonbond zegt in het tv-programma Kassa dat er mogelijk honderden gedupeerden zijn... Mensen met een laag inkomen kunnen tot een huurprijs van 720 euro huurtoeslag krijgen. Velen komen boven die grens door huurverhogingen, maar houden toch in toeslag. Maar die raakten ze kwijt als ze bijvoorbeeld door een ontslagvergoeding tijdelijk te veel vermogen hadden. Kwamen ze weer onder die vermogensgrens, dan kregen ze niet opnieuw toeslag omdat de huur daarvoor intussen te hoog was. De fiscus is nu gedwongen de regels aan te passen. Saoedi-Arabië en Iran nemen stappen om de spanning tussen de twee landen te verminderen. Volgens de New York Times heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman aan Irak en Pakistan gevraagd om in het conflict te bemiddelen. Iran zou daar positief tegenover staan. Vooral de afgelopen maand liep de spanning hoog op door aanvallen op Saoedische oliecomplexen. De verantwoordelijkheid werd opgeëist door Houthi-rebellen in Jemen, maar volgens saudi arabië en Westerse landen zat Iran erachter. Volgens analisten wil Saudi-Arabië nu met Iran praten omdat bondgenoot Amerika weigert mee te doen aan een vergeldingsactie. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog bij maximaal 8 graden, wel neemt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de bewolking toe. Morgen valt op steeds meer plaatsen regen met uitzondering van het noorden het wordt 8 tot 12 graden. Maandag is het op veel plaatsen droog, dinsdag weer regenachtig.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu de Euro Breakdown Yes, zeker de Euro Breakdown We zitten in uur 2 Lekker. Heerlijk. We gaan uh, ook beginnen met de tips. Uh, Patrick, jij, uh, jij deze tip... Ik weet waar jij deze, dit vandaan hebt... maar ik zou toch ja. graag een inleiding van je willen. Ja. Waarom ben je voor deze tip gegaan? Vertel. Nou, ik, ik ben op maandag 23 september... Ben ik naar een concert gegaan van deze artiest. Mm -hmm. en, deze, en heb je ook, uh, ja, dit nummer heb je uitgebracht. Ja. En uh, dat nummer dat, uh, ja, vind ik echt lekker klinken. En uh, daarom heb ik me eigenlijk genomen als, uh, als tip. En uh, wie is, is de artiest en wat is het nummer? Vertel. Het is Dota met Letting Go. Wars, no, I can't win them all Oh my darling, what are we fighting for? Stolen by a love that is forced Like an ocean, I was washed to the shore Like echoes in the storm, they fade into the great unknown, high hopes It's like I'm too afraid to come down And then I start to feel the walls as they crumble and fall And the darkness that I know is a spark and a glow Now I'm reaching out with arms and I'm learning to grow and find Swimming against waves of support, darling. I don't know where you've gone, but my shoulders are the steady and strong. And then I start to feel the walls as it falls. Storm, they fade into the great unknown high hopes It's like I'm too afraid to calm down And then I start to feel the walls as they crumble and fall Ja, dat was de tip van Patrick. Ik uh, zet hem even wat sneller weg. Want hij schakelt natuurlijk automatisch door naar de volgende nummers. Zo scherp is dit allemaal geregeld. Hier is gas, gas, gas. We hebben hem even vol aangezet hier. Ja. Wat, even, vond, je, wat vond je ervan? Ik, ik vond het indrukwekkend. Ik denk dat het, uh, het nummer denk vooral... Uh, denk wel, uh, dat, als, dat is een aanname die ik doe die, die gebaseerd is op de ervaringen die hij de afgelopen jaren heeft gehad. Uh, de negatieve ervaringen die hij heeft gehad. En dat hij dat los moet leren laten. En dan gewoon verder moet gaan. Dat ja. is een beetje het gevoel wat ik eigenlijk bij heb... Uh, ja, zo, wat, iets, wat, wat, uh, zo kan je het wel een beetje... Ja, zo ja? kan je het zeker op... Nou, ah, ja. dat is een beetje, een beetje de interpretatie die ik er zelf aan ja. uh, geef. Nou, het is toch een... Ja, ik, vind, ik krijg er elke keer weer kippenvel van als ik dit nummer hoor. In, ja. de, in Paradiso ook. Dat was zo'n mooi concert. En dan moet je nagaan als je dat ook deze, deze volume hoort allemaal... Nou, waanzinnig. Nou, ik kan me wel voorstellen dat je daar uh, wel in een pakje ja, van zo krijgt. Ja, Ik ben normaal gesproken, is, is dood dan niet, niet altijd helemaal mijn ding geweest. Dat, dat, dat, dat zal ik eerlijk toegeven. Maar ik ben, ben onder de indruk van de plaat die hij gemaakt heeft. En uh, dat, dat, dat verdient zeker een plein. Dus ik snap ook dat je hem echt uh, als, als tip hebt uitgekozen. Um, ja. Dus ja, nee, dat begrijp ik wel. Begrijp ik heel goed. Dus... Lekker. lekker, lekker, lekker. Ja, ja zeker. Ik, ik ben de laatste ben ik bezig. Ik ben, ben, ben uh, toch wel redelijk fanatiek aan het sporten. Ik ben van twee keer uh, nu, ik ben deze week van twee keer sporten in de week naar vier keer sporten in de week toe gegaan. Ik ben het toch allemaal aan het ophogen. En ik heb een, uh, een, een, playlistje gemaakt. En dan voeg ik eigenlijk, voeg ik eigenlijk iedere keer nieuwe muziek, voeg ik toe En dan, dan, dan vind ik, dan vind ik weer een plaatje van, ik denk weet een beetje, dat is motiverend voor tijdens het sporten. En um, zo ben ik eigenlijk ook op de volgende plaat gekomen. Dat is een uh, samenwerking uh, van uh, de ex-ambassadors uh, Jamie N. Cummins en uh, Jave. En uh, die hebben de plaat Jungle uitgebracht. Maar dit is niet de originele track hè, die van Jungle is uitgekomen. Uh, dit is de remix. Uh, en ik, ik kan er heel veel over gaan vertellen. Maar dit is voor mij, als ik deze plaat opzet en ik, ga, ik ben aan het fietsen... of ik ben, aan, uh, ben bezig met krachttraining... dan is dit een plaat die mij echt motiveert om nog even wat verder door het dak heen te gaan. Ja... Yeah. I wear my chain to the game, but for the game I sip champagne from the World Cup. Oh yeah, I'm here to stir shit up. I pray on the hill in Brazil, to Christ the Redeemer, but most kids worship us. I ah! I'm just warming up. I'm almost ready. Turn it up a bit more than have headphone. Check me out there, look. It's cops to dodge in the city of God to reach the goals of these soccer stars. It's records to break, medals to take, flags to wave, the city is ours. It's hills to climb, the road winds only lights is those from a beamer. It's nice to pray in front of Christ the Redeemer. If your guy is bigger than my guy up there, my guy bigger than your guy down here, whom shall I fear? It's foretold by know most Bronx tales don't end well, especially when your own country treats you like an infidel. It's eyes that need and swell. don't box me into a corner eye, float like a butterfly, sting like Like Muhammad, I on training day I go too hard. Ask Antoine, Bukwa, I am Godzilla of these favelas. New Flo flop Won't you follow me into the jungle? Ja, dat is hem. De X Ambassadors. Oh, heerlijk. Jungle. Ja, ik vind, ik vind het een heerlijke plaat. Ja, ik snap wel dat je hier uh, op, uh, goed op kan sporten, ja. Ja, het is echt... Echt niet normaal. Uh, zo'n motivatie is dit. Dit is zo'n motiverende lijst. Dit zeg ik, eh, ik heb, Het is gewoon een lijstje. Ik ben, met, met, met verschillende nummers ben ik het aan het samenstellen. En ik merk dat, dat, dat dit soort platen... Die, die zitten er heel veel tussen. En het is zo'n... Op de een of andere manier... Het is zo intens, die, die zo'n plaat... Dat komt zo op je af. Ja, uh, ja wauw. heb je die oordoppen uh, in. Ja. Zit op je zit uh, op, op je fiets. Of weet ik van wat jij aan het doen bent. Ja, dat is, uh, en dan ga je nog even lekker die dak op. Heerlijk. Breek die tent af. Het It is It's echt piederbaar. Geweldig. Ja, je gaat, nou, je gaat <laughs> toch even een tandje hard. En dat is wel ja. dat uh, een beetje goede, goede muziek eigenlijk doet. Um, dus ja. Ja, dat is. Dat. Ja. Ja, Goede tips heb ik het idee. Ja, ik, ik ben het uh, zeker zeker mee eens. Zeker, ja, zeker. zeker. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Dus de twee tips nog even kort even op een rijtje. Uh, Letting go, Dothan is de eerste tip van deze week en dat is de tip van Patrick. En de tweede tip is van Semois. Dat is de remix van de plaat Jungle door uh, X Ambassadors en uh, Jamie en Have. Uh, deze platen zijn natuurlijk ook terug te luisteren in de Spotify-lijst die wij uh, online hebben staan. De Spotify-lijst kun je vinden onder de Euro Breakdown Part 2. En daar zie je ook natuurlijk ook alle andere nummers in staan... die wij draaien op zo'n avond als deze. Dus nu we het daar toch over hebben... Uh, we zitten toch op een puntje dat ik jullie uh, echt dol graag... ik ben echt dol enthousiast over deze plaat. En ik, ik denk zelfs dat dit nog wel mijn lievelingsplaat is... van de hele lijst. Ja, nee, echt, dat durf ik wel te zeggen... En waarom is dat zo? Het is uh, 2 minuten 50 aan pure poesie. Pure passie, pure muziek. Echt geweldig. Ja. <coughs> Om daar even op, aan te, op in te haken. Uh, de artiest die deze plaat heeft gemaakt is niemand minder dan Don Diablo. Uh, <coughs> Sorry, Don Diablo, voordat we even verder gaan naar die plaat... wil ik dit er ook nog even bijbrengen. Want voor de stipliefhebbers, Don Diablo die gaat dus ook een stripboek uitbrengen het komende jaar. Dat stripboek gaat Hexagon heten. De DJ die eigenlijk Don Pepijn Schipper heet... maakte, dit week, maakte even kijken, deze week ook op de New York... hij maakte dat bekend op New York Comic Con. En Dat is de grootste Comic Con convention die je maar kan bedenken. Het boek vertelt het intergalactische avontuur... dat zich richt op young adult lezers... Diablo heeft het verhaal ontwikkeld met striptekenaar Michael Moretti. De serie bestaat uit vijf boeken en de presentatie vindt in maart plaats in New York. Het verhaal is deels autobiografisch en vertelt over een jongetje dat geobsedeerd is door een videogame, Crucible. Zijn vader verbiedt hem echter te spelen, maar als zijn vader op zakenreis is verlaat Don het huis om met een, paar game, om met een gamecompetitie een meisje te gaan imponeren. Don Diablo geeft volgend jaar in mei ook een optreden in de Ziggo Dome. Op zaterdag 9 mei staat hij met zijn Forever XL show op de planken in Amsterdam. De kaartverkopen voor dit concert gaat ook op 8 oktober van start. En ja, wat nogmaals, ik, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar deze plaat, hij is zo ongelooflijk goed. En echt gewoon, ik, ja, dit is gewoon mijn favoriet. Ik ga jullie niet langer gek maken of ophouden. Ik ga jullie voorstellen aan de nieuwe binnenkomer van deze week. De vierde nieuwe binnenkomer van Don Diablo Never Change. We're Never Change, Don Diablo. Ik, ik kan hem niet vaak genoeg hypen. Ik vind dit zo'n goede plaat. Hij is zo lekker. Hij is echt... Dit is, ik, dit, dit, nu baal ik ervan <laughs> dat de zomer voorbij is. Ja, ik baal er hebt, nog gelijk. meer van. Want dit is er eentje. Als je hem opzet op het strand, op de boulevard, op een feet, iedereen breekt die tent compleet naar af. Tot de grond aan toe. Dat weet ik al zeker. Dit Heerlijk. een waanzinnige plaat. Ik, ik kan hier echt, echt, echt oprecht van genieten. Ja, echt is geweldig. Een, goed in elkaar gezet. Een uh, vakman is dit. Ja. Ja, zeker. Wauw. Ja, maar dat is gewoon wat goede muziek met je doet, joh. Ja, dat, dat is, is Wauw, dat raakt je gewoon. Dat doet iets met je. Dat, dat, ja, wauw. En nu drie nummers echt achter elkaar, die echt perfect zijn. Ja, ik, ja, wauw. Ja, ik, ja. Ben heel, ik ben hier gewoon heel blij mee. Dit zeg, Don Diablo is al, staat, heeft bij mij sowieso altijd wel al een steepje voor gehad. Vanaf het moment dat ik zijn eerste edit met Busy heb gehoord. This Way. Ehm... Um, maar ja, wauw. Dat ja. Uh, is dat. Ja. Dan uh, wat uh, bizar nieuws. Uh, even, even snel voor de mensen die ook nog even moeten bijkomen. Gaan even lekker rustig zitten. Uh, want uh, Kiss uh, die gaat een onderwater optreden uh, geven voor witte haaien. De... <laughs> Jezus, waar haal je dit vandaan, jongen? Ja, uh, alles lang hè? De legendarische rockband Kiss geeft op 18 november letterlijk en figuurlijk Down Under een concert. In samenwerking met Airbnb treden de rockers onder water op voor een groep witte haaien. Het speciale concert is ook toegankelijk voor mensen. Zo is te lezen in een statement op de website van Airbnb. Het concert vindt plaats op, op en rond een boot die aan de zuidkust van Australië doppert. Een select groepje concertgangers daalt voor het concert af in de speciale Aquasub. Een soort cabine die onder water aan de boot vastzit om daar naar het optreden te luisteren. Ondertussen staan Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer, Eric Singer sorry, en Tommy Theer boven op het dek. En spelen zij hun grootste hits die aan de oppervlakte en onder het water via geluidsgolven in de cabine. Worden afgespeeld. Door de muziek en de trillingen onder water worden de witte haaien aangetrokken. Wauw, dat is wel. Uh, Tickets voor het concert van KISS kosten 50 dollar. En de opbrengst daarvan gaat naar de Australian Marine Conservation Society. Een organisatie die zich richt op het beschermen van oceaandieren in hun leefomgeving. En de kaartverkoper gaat maandag 14 oktober van start. Dus ben jij een diehard KISS fan? Is dit een concert wat je zeker niet mag missen? Een concert waar zelfs witte haaien op afkomen. Wauw. Hoe zijn ze hier dan opgekomen? Ik heb geen idee. Maar die, die gasten, die, die is gewoon sick man. Die zoeken altijd het uit te stoppen. Dat is echt bizar. Ja, ja nou ja, dat, dat, dat, dat, is, zeker ja. Ja, dat ja. is zeker waar. Ja, dat is zeker waar. Ja, ik ben wel onder de indruk, kan ik je vertellen. Ja, ik ook. Kan ik, ik... ik je echt vertellen. Wauw. Ja, artiesten vandaag de dag moeten toch wat doen om hun geld te verdienen. En uh, ja, dan, dan maar op deze manier. Uh... Ja, zo is het. Ja. Ach, we gaan. mooi nieuws hebben. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. We gaan meemaken. Dus uh, mochten jullie horen dat Gene Simmons zijn arm miste. Of zijn tong in het water blijven hangen. En dat hij toch wat heeft gevangen. Dan uh, is dat dus uh, op zijn concert geweest. Ik vind de prijs trouwens wel meevallen. Ik vind het echt goedkoop. 50 dollar. Ja. Voor onder water. Helemaal speciaal. Een bak met witte haaien. Ja. ja dat is wat mooi. Nou, ik vind het toch. Uh... Maar ja, dat lijkt me wel link hoor. Want een groep witte haaien. Het, het zal niet in één keer zijn die beesten ballistic gaan, om het zo te zeggen. Maar... Oh ja, dan komen we eens tegen een glazen bak. En hopen dat het glas niet stuk gaat. Ik hoop het ook. <laughs> ik hoop het ook. Link, maar ja, het zal, het zal een reden hebben. Ja, oké. Okay. <laughs> wij gaan intussen dat gaan wij weer lekker door, want ik heb voor jullie klaarstaan met uh, Jones. En niemand minder dan BB Rex met Harder. Baby when it comes to love it should be mutual.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 Cause you know I need that Couldn't work and don't give up Then you love me harder Cause you know I need that Control. You want me more now. I let go. Na na na na. I'm over you, and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is, without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I change with a cold heart, but it was your game that left I'm over you. Don't call me up.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 Don't call me Don't call me Don't call me Don't call me Don't call me Don't call me Don't call me Don't Don't Don't Don't Die bellen, joh. Laat het gewoon lekker gaan. Hey, het is bijna half negen. Dat betekent dat uh, MC Vlaffel komt ook nog door uh, niet, komt ook nog binnen als het goed is. En uh, Patrick, ben je al een beetje voorbereid? Uh, want je hebt al een hele tijd niet meer gewonnen, maar ook niet verloren. Nee, klopt. <laughs> ja, het is timingen, jongen. Het gaat ja. allemaal zo strak. Geweldig. Ja. We hebben nog één nieuwtje en daarna gaan we gewoon lekker met, met MC Vlaffel beginnen. vind ik zomaar. Patrick. Als redactielid ben je goed bezig om de technische dienst uit te hangen, maar doe ook heel even wat ik hier van je nodig heb. Oh, sorry, ja, van je antwoord. Scroll gewoon met dat ding. Want dan kan ik, iets, dan kan ik wat lezen. Oh, oké. Okay. Ja, zo. Is dat de laatste die we hebben trouwens, of niet? Nee. Ja. ja, ja. We hebben er nog wat. Ja, we pakken haar eerst wel. We pakken haar eerst even Dat doen we eerst wel even. Ja. Onder het mond van toch, toch heel veel beroemde vrouwen. We hebben ook Miley Cyrus. Die gaat de studio weer in na een breuken met uh, Kathleen. Uh, Miley Cyrus lijkt niet van plan om uh, ja, al te veel bij de pakken neer te zitten... naar haar breuken met uh, Kathleen Carter. De zangeresse die haar korte relatie twee weken geleden zag stranden... is ze uh, nieuwe muziek aan het opnemen. Ja. Ja, daar, kunnen ze, daar kan ze geld aan verdienen. Break-up songs. Uh, op Instagram deelde de 26-jarige Miley... een foto van zichzelf in de studio. Ik voel me nu echt fucking schreef de zangeres erbij. Miley werkt al langer aan een nieuw album dat dit jaar nog zou moeten gaan verschijnen. Dat is nog knap twee maanden, denk ik. Uh, haar meest recente single Slide Away verscheen in augustus uh, slechts een paar dagen nadat bekend werd dat haar huwelijk met uh, Liam Hemsworth voorbij was. Uh, kort na uh, dat, uh, de aangekondigde scheiding begon de zangeres te daten met uh, Caitlin die uh, vrijwel gelijktijdig met Miley haar huwelijk met de Hills realityster Brody Jenner zag eindigen. Nou, dus ja. Geen nat, Het is allemaal nee. klaar. Het is allemaal voorbij. Hartstikke goed. Ja, Ik hoor wat. De man schuift nu aan tafel. schuif, je weet ik ben kapabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de wafel. En gezonder dan verlafel. En hey, joh, die shit is zo verslaven. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Yeah. Ja, bliksemsnel jongen, bliksemsnel. Ik haal, ik haal hem altijd heel even snel even weg. Hey, bliksemsnel, dat betekent jongens half negen, de klok van half negen. Wat betekent dat Petter? Wat is dat? Uh, bekendmaking van de nummer 20 naar de nummer 10. Goed zo. Goed hè? Hartstikke. Ja. Je hebt toch nog wat geleerd in de afgelopen twee jaar. Hè? Goed hè? Heel goed. Hey, <laughs> nummer 20, daar hebben we All Around World, daar hebben we daar staan. Rehab en a Touch of Class staat nu 16 weken in de lijst. Stond vorige week ook verrassend genoeg op plek 16, Vier plaatsen gezakt. Ecstasy, Solardo en Eli Brown. 9 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 7. 12 plaatsen gezakt. Dat moet pijn doen. En op plek 18. SOS, Avicii en Aloha Black. Op plek, even kijken. 18. Vorige week plek 12. 6 plaatsen gezakt. En 25 weken in de lijst. Summer Days. Martin Garrix, Macklemore en Patrick Weeks. 23 weken in de lijst. Nu op plek 17. Vorige week op plek 11. 6 plaatsen gezakt. Een flinke sprong voor St. John. Met Roses, de Iman Back Remix. Nu 2 weken in de lijst. Vorige week op plek 24. 20, nu op plek 16. Acht plaatsen gestegen. En nieuw binnengekomen op plek 15. Never changed. Don Diablo. Hé? Lekker Weer een Goed. Plaat. goed, goed wereldplaat. Ja, hij was goed. Hè. Leuk. Af en toe zitten ze er wel tussen. Harder. Jax Jones en Bibi Rexa, 12 weken in de lijst. Vorige week op plek 15. 1 plaatsje gestegen naar plek 14. En plek 13 wordt vastgehouden door Mabel. 35 weken in de lijst. Don't call me up. Vorige week nog op plek 10. Drie plaatsen gezakt. Losing It Fisher vind je deze week op plek 12. Ook 62 weken in de lijst. Ik viel er ook even stil van. Ik was even vergeten dat die er ook al meer dan een jaar in staat. Nu op plek 12 één plaatsje gestegen. Vorige week plek 13. En Put A Record On van Matt Sassari. Vier weken in de lijst. Nu op plek 11. En vorige week nog op plek 9 twee plaatsen gezakt. We gaan nu door naar de nummer 10. Dat is Narcotic van You Notice, uh, Yannick en Senex. Ja, Poolse namen. Ik verzin het niet. Niet alleen uh, voor het schilder worden ze ingehuurd. Maar dus ook in de muziekindustrie. Ach, ik moet er wat van maken. Daar gaan we nu de luister, dan gaan we ons straks voorbereiden op een uh, op een ja, geweldige naarslag. Je moet het maar weten. Patrick, ga je het winnen? Tuurlijk. Van hem wel. Gaat mee, maar van hem wel. <laughs> so you face it with a smile. There is no need to cry for a trifles more than this. Will you still recall my name and the month it all began, will you release me with a kiss? Never took that bill against my will There was a void I had to fill You if I would understand That there's nothing in this world that's coming first That liquid wax Fitted out with greater cracks Sweet devotion, my delight Oh, you're such a pretty one And the naked thrills of flesh and skin Tease me through the night Well, I hate to leave you back Mine. I never took that pill against my will There was a void I had to fill you a fall Jonathan Younotas, en Senex. De namen, jongen, vliegen je om het hoofd. En eens dus even denken, welke zijn, doen ze gewoon alle vier. Dus als zij wat zegt, dan horen we dat ook. Komt vanzelf wel goed. Ja, die middelvinger kun je opsteken, maar dat uh, maakt niet uit. We gaan ons langzamerhand maar eens even voorbereiden. Want het is uh, tijd voor uh, de, ja, echt het grootste spektakel... van uh, wat, wat Zandvoort ooit gekend heeft. En wat kent er weinig. Op de Formule 1 van volgend jaar na dan. Ja. Als rust bij de kust dat niet verknalt Maar er is, er is iemand aangeschoven onze, onze luisteraar En ik ga hem gewoon gelijk onder de goede jingle erin gooien Nou hartstikke idee Hartstikke idee Hatsie. Wie is er aangeschoven, aangeschoven achter knop nummer drie ja, de, de shoutout man. De shoutout man. De, de, de, de ento. En wie, en wie is de shoutout man? Hoe heet hij? Ja, de enige echte Miguel. De enige echte Miguel. Hé! Hey. Ja, ja. ja. ja. Wie, stond... ken, wie kent hem niet? Hij wat, wat, is tot gisteravond, stonden we allebei nog, nog in de vier... Ik helaas aan het werk. Maar, eh... Uh... <lacht> oh, <benieten! lacht> Dat was echt geweldig. Dat was wel mooi. Ging goed, of niet? We waren goed op dreef. Ah. <laughs> Wat hebben jullie met Wendy uiteindelijk gedaan? Want die zat er heel zielig bij. <laughs> oh god. Ja. Was dat weer zover? Die, mo die moet niet meedoen. Oh. Het, het was allemaal te veel. Arme, arme meid weer. Oh. Ja. Dus als je luistert, volgende keer gewoon meedoen. <laughs> ja. Gewoon doen, Wendy. Gewoon doen. We gaan hier gewoon een WhatsApp groep voor oprichten. En als je niet meedoet, moet je hier gaan in de studio komen. Vind ik Verdomd goed. hem goed. Hartstikke <laughs> goed. Hey, deze jingle is niet alleen voor de kennismaking met, maar het is ook voor je moet het maar weten. Om je moet het maar weten weer even terug te halen, we hebben het een tijdje niet gespeeld. Je moet het maar weten is een vragenronde, dat zijn vragen die kunnen uit iedere hoek komen. Iedere keer kies een categorie uit waarvan ik denk van nou, hè, dat kan wel. En um, ja, Patrick heeft er al een beetje ervaring mee. Patrick, uh, is het tot nu toe makkelijk geweest? Nee, nee, nee, eigenlijk niet. Hoe vervelend is het af en toe? Uh, heel vervelend, want dan denk je van oh, dat nou een makkelijke categorie, dat weet ik wel. Nou, niet dus. Ja. Nee, ik ben niet zo heel erg slim, denk Zullen ik we gewoon een, een testronde even doen? Dan kun je ook alvast even warm draaien, Miguel. Dat is, is ook wel fijn. Oh, jij moet wel je vinger in de lucht steken. Ja, voordat je wat moet zeggen. Vinger in de lucht. Hebben we geen belletje? Nee, nee dat, dat helaas niet. Oh, dat is... dat, ja, dat, dat, dat zat helaas niet in het budget bij CFM, maar uh, dat, <lacht> dat, dat komt misschien later. Je de echt een hoop gezeur. <lacht> ja, ik ga hem <lacht> echt op mijn nek krijgen. Dus uh, mocht dit de laatste keer zijn geweest, luister, ik hou van jullie echt waar. Heel veel. Uh -huh. We gaan uh, beginnen met um, de eerste vraag. Dat is gewoon even een testvraag. Dus hier zijn nog geen punten mee te verdienen. Um, van welke groep was liedjeschrijver Stick Anderson... gekend als het vijfde lid? Ah oh, ja. Dit is even een voorbereiding... maar dan weet je ongeveer <laughs> wat je voor je kiezen gaat krijgen. Moet je ook iets doen als je het niet weet? Ja, <laughs> yes. je mag een beklag indienen. Patrick die, die begint meestal <laughs> altijd janken als hij nog voor de vraag gesteld. Goh, dus dat weet nog niemand pas. Nee, uh, uh, Backstreet Boys. De Backstreet Boys. Nou, als je het dus uh, niet goed hebt, dan zijn er een aantal dingen die je kan horen. Onder andere die. Wil ik, hoor ik je niet. Ah, ik Is dat het? Maar dit is wel even een testvraagje, maar uh, de, uh, de zanger, in ieder, geval de, in, ieder geval de, in ieder geval de zanger, Stick Anderson, in ieder geval de liedjes schrijven, die hoort bij de groep ABBA. ABBA? Als je dat nou meteen zegt. Ja, dan weten ja. we het ook beter. Tweede, tweede ding wat voorbij komt. Oh, oké. Okay. Toch? Ja, perfect. We gaan beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Nee, ik ook niet. We doen hem makkelijker maar... om te beginnen. Ik oh. ben benieuwd hoe scherp jullie zijn. Was. <lacht> <lacht> Welke reggae-zanger stierf op 11 mei 1981? <lacht> ja. ja, je was wel eerst. Het zou, het ik... zou wel Bob Marley wezen. Is het Bob Marley? <lacht> Weet Mieke wel een ander antwoord? Nee. Mieke <lacht> wel. <lacht> Dit was een makkelijke. Ja, heel makkelijk. Eerste punt gaat naar Patrick. Oh, maar die telt niet, hè? dat was een opwarmertje. Nee, dat ja. was de vorige. Oh. Dus we hebben, we hebben nog twee te gaan. Je kan hem nog maken. Hij ik sta heeft altijd, altijd voor. Meestal bij de tweede vraag. Dus, uh, dat, ik sta altijd voor en dan verlies ik met uh, 1-2 of zo. Ja, nou ja. Je hebt of. ook wel eens met uh, 0-3 verloren. Kan ik ja, je vertellen. Ja, voor en dan ik soms ook nog. Maar ook. Uit. We gaan door. Nou, ik hoop dat jullie er uh, klaar voor zitten. Mm, ja wat was de naam van ACDC's lead vocalist die stierf in 1980? Oh, fuck. Dat en ik, cool uh, als het echt te moeilijk is, dan ben ik altijd nog bereid om er multiple gok van te maken. Ja, dan ken je geen enkele naam. Zo ben ik. Die ene met het uh, wit-zwarte gezicht. Je oh, hebt, hebt ACDC nee. en Kiss. Oh ja, sorry. Ik wil graag een voorsprong <laughs> nemen. Ik kies vast antwoord B. <laughs> ja. Yeah. Oh, yeah. Ik ga er multiple choice van maken, want ik voel hem al aankomen. Mm -hmm. uh, multiple choice. De vraag die luidt. Wat was de naam van ACDC's lead vocalist die stierf in 1980? Dan kunnen wij kiezen uit antwoord A. Dat is Steve Scott. En dan hebben wij antwoord B. Dat is Bon Scott. Antwoord C is John Bon Jovi. Antwoord D. Schoenen. Uh. A. Ik zeg B. Ah. Oké. Okay. Mikro kiest A. <laughs> Patrick kiest B. Nou, ah, Patrick heb hem goed. <laughs> ja. Ik zat te twijfelen tussen die schoenen. Ja, ja nou, dat was, wel, ik, dat dacht was jo, ik dacht Bonjo. John, John Bonjo. Ja, die ja. Je <laughs> maar om het nog wat moeilijker te maken wil ik Patrick nog best wel challengen. Nee, we gaan het niet doen. Nou, ik heb nu al gewonnen. Nee, je hebt nog niet gewonnen. Jawel, nee, helemaal. helemaal niet ja kan okay, nog allemaal. Ik... laatste antwoord is gewoon 10 punten waard. En het laatste antwoord wordt, uh, wordt ingeluid. In... <laughs> het laatste antwoord wordt ingeluid. <applaus> Heel goed, dankjewel. We gaan naar uh, het laatste. Dan naar de laatste vraag. De laatste vraag is 10 punten waard. Mondeju. Ja. <laughs> ik, word ik je gewoon, geïntroduceerd, ga je gewoon ja. introduceren. Ik ga je gewoon naaien vandaag. Echt waar. Zonder te duwen? Uh, ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Dit, dit zouden jullie nog wel eens kunnen weten. Ook alweer? Oh, ja, van welke groep komt de hit All the Small Things? <lacht> groep. Ja. Het is een groep. Al de kinderen Nee. Nou, misschien ook wel. <lacht> Weet je, zo ben ik. Ik ga jullie gewoon een klein beetje massen. Ik ga gewoon ook een ga ik er ook bij pakken. Zo, zo ben ik. Krijgt het allemaal voor elkaar. Ja, joh. Ja, ja puur omdat je gewoon een keertje je, je redactie gewoon goed op orde hebt. Gelukkig wel. Dus even kijken. Mm -hmm. <hums> Jezus. Het kan zijn dat we eerst reclame krijgen. Ja, dat is meestal wel zo. Mm -hmm. En dat duurt te lang. Ja, dat duurt <hums> het altijd. Dat duurt het altijd. We gaan luisteren naar een fragmentje van al de Small Things. Ben benieuwd. Oh. Ja, dat weet ik. Oh, wacht, nee, dat was ook nog een andere. Nou, <laughs> ja, zo ben ik, joh. Oh, doen we doen nog, nog, nog, ja, nog, nog één keer, nog één keer, nog één keer. Nog één keer, nog één keer, nog één keer. Daar gaan we. Vliegtuin. Gewoon ik gewoon onder het genot van dit nummer luisteren. Luisteren we gewoon heel verder. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, of... Uh, de, ik, zie, ik zie wat ogen draaien en ik... ik, ik weet het eigenlijk niet, maar ik ga gokken. <laughs> Jij ja, gaat gokken? Ik ga gokken. Om het spannend te houden. Oké. Okay. Green Day. Wil je hem echt gokken? Ik, ik wil je nog redden hoor, maar... Ja. Uh, ik wil hem ook nog wel één keer multiple choice maken voor je. Doe dat dan maar. Ja? Zullen we dat <laughs> doen? Ik ga je nog één keer massen. We gaan er multiple choice van maken. Oh. Al de small things... Van wie is deze plaat? Welke groep heeft dit gedaan? Is dat A, Lighthouse? Is dat B, uh, The Offspring? Is dat C, Blink-182? Of is dat D, The Red Hot Chili Peppers? Die uh, B, hoe heet die ook alweer? Jij zegt B, The Offspring? Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik voor D. Jij gaat voor D. Oh. <laughs> Waarom? Waarom? Want ik weet het antwoord. Waarom? Nee. E. Nee. Geef me nog één kans om je antwoord goed te overdenken. Nog één keer alle antwoorden schrijven. Dus ik heb het Nog gaan. één keer. Dom. Oh god. A. Ah. Uh, even kijken. Uh, wat, wat had ik nou ook weer voor A? Ah, ik ben het gewoon even kwijt. Dan was dat dan? Even kijken, voor A was dat, uh, even kijken, die offspring. B, dat was... B, dat was die offspring. C, in ieder geval D, uh, dat uh, was de Red Hot Chili Peep Peppers. C, dat was uh, Blink-182. En A, heb ik even geen idee meer van welke, welke, welke, welke, welke ik daarvoor heb gegeven. Uh. Nou ja. <laughs> nou, <van> alle keuzes <laughs> die we hebben, ga ik voor C. C. C. Ja, goh. Want A weet je niet meer, dus dan is het hem niet. Ja, A weet ik niet meer. Dus ja, A had zomaar het goede antwoord kunnen zijn. Ja, had het kunnen, dus niet zo Klaar ver... <lacht> mee. Nou, ja, dit gebeurt dus wel vaker. Minkwell <lacht> wint dus met 10-2. Ja, ja, dit was het niet de eerste blink, man. Nee, helemaal de zes kansen. Ja, nee, ik vind het helemaal goed, maar ik vind het wel fijn ah, dat jij ook weer eens een keertje onderuit gaat. Daarom wil ik op een gok. Normaal gesproken had ik daar Quinten voor... om ja, echt iedere keer onderuit te vegen. Maar nu heb ik gewoon Miguel. Vind ik veel leuker dit. Ja, nou, hij wist eigenlijk niks. Maar toch heb hij gewonnen. Ja, nou, hij heeft gewoon gewonnen. Je hebt geen punten van mij gekregen. Ja. ja, dag! Ja, hij heeft gewoon, hij heeft gewoon uh, gewonnen. Maar verder kan ik wel tegen mijn verliezen hoor. Als je al twee mannen niet hebt gewonnen. Niet gespeeld ook. Hij heeft gewoon gewonnen. Miguel. Het verveelt. Ja, hij, hij, hij, hij weet ongeveer hoe het is om, om te winnen. Dat weet hij. Alleen weet hij dat hij hier binnen de studio... Echt leven is nogal moeilijk. Um, sorry, ja, Patrick die komt hier dus nooit meer terug. Heb ik dus nu al uh, gecreëerd. Nee. Ja. Mm. Heb ik je pijn gedaan, jongen? Ja, je hebt echt mijn ziel getrapt. Echt waar? Ja. Die jij ziel, hoor. <laughs> ik zie me altijd op de grond liggen. Ja, en de rest. <laughs> <laughs> wat een programma. <laughs> Alles is professioneel geregeld. Uh, we gaan de tussentijd gaan we door naar Sam, Veld en Rani met Post Malone.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 Slow motion, we see the sunrise. We are, we are in a zone. 5 a.m. but we still are rolling. In the deepest of my emotions, we are, we are in a zone. Another these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things.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 See you. Hey, uh, we gaan uh, in eerste instantie, normaal gesproken gaan we beginnen met de, de nummer 10 tot en met 1. Maar voordat ik dat wil doen heb ik even een korte memo. We zitten een beetje met een uitdaging. Um, het is natuurlijk bekend dat radio's ons geen gebruik meer mogen maken van zaken zoals Spotify. Uh, waar best veel radio's ons eigenlijk op draaiden. Dus is er een beetje een uitdaging om ten CFM en uh, willen wij wel graag bekendmaken dat um, uh, zolang wij inderdaad geen gebruik mogen maken van Spotify, dat dit wordt per 1 november wordt het echt verboden, um, dat het lastig wordt om een programma te draaien. Dus het kan zijn, als wij uh, tussentijds geen oplossing vinden, dat wij even een korte pauze hebben. Wij gaan jullie wel week, voor week, uh, week uh, na week gaan we jullie op de hoogte houden uh, van wat er gaat gebeuren. Maar het kan zijn dat er na november een korte pauze is. Waardoor we dan even geen uitzending hebben. Maar ik beloof wel dat we dan de herhalingen natuurlijk zoveel mogelijk terug zullen proberen te halen. Zodat jullie in ieder geval nog wat kunnen luisteren. Dus dat is, het is een beetje vervelend. We hebben verschillende middelen uitgevoerd. Ik heb ook met oprichter van CFM, Robbie Harms, heb ik het hierover gehad. Um, dus er zijn wat mogelijkheden. Uh, alleen moet er ook gekeken worden naar uh, ja, uh, is dat uh, betaalbaar? Kan dat ook? Buma Stemma kost natuurlijk al best wel wat geld uh, om de rechten de voor de muziek om natuurlijk überhaupt te mogen draaien. Um, dus ja, dat, dat is wel even een dingetje en dat is uh, iets waar ik eigenlijk een beetje over heb getwijfeld om dat uh, met iedereen te delen. Het is ook iets wat bij ons achter de schermen speelt, maar ik denk dat het wel zo netjes is om dit uit te leggen, want het kan zomaar zijn dat wij uh, met een week of drie, vier gewoon even een tijdje niet uh, in de lucht zijn. Um, ik heb dit vanavond ook even aan Patrick even verteld. Uh, Patrick is gelukkig. gelukkige is het, is het met mij me eens hierover? Maar uh, ja, dat, dat, dat zorgt wel voor de nodige uitdagingen. Dus dat wou ik wel even gezegd hebben. Uh, dat, uh, mocht het zo zijn dat er wat wijzigt, nou, dan horen jullie dat. Maar ik ga jullie ook wekelijks op de hoogte houden van uh, eventuele veranderingen. Ik hoop natuurlijk positief, want ik uh, zou het echt heel erg, uh, uh, het zou me heel erg tegenstaan om, om niet te kunnen draaien. Uh, ja, wat we toch, ja, hier toch graag ook doen, ondanks dat het een, een hobby is. Dus uh, dat wel even gezegd hebben. Gaan wij nu wel door uh, naar het aftellen. Want we gaan naar de nummer 10 tot en met 1. En dat moet ik heel snel gaan doen. Want uh, normaliter heb ik daar iets meer tijd voor. Yes, nummer 10. Dat betekent dat Narcotica, You Notice en Yannick en Senex. Drie weken in de lijst. Vond vorige week nog op plek 14. Vier weken. Nee, Vier plaatsen gestegen zelfs. Instagram, Dimitri Vegas en Like Mike. en David Guetta en Afrojack. 13 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 8. Nu één plaatsje gezakt naar plek 9. En God is a Dancer van Chestel en Mabel. Vind je deze week op plek 8. Is binnengekomen op plek 17. Is dus flinke plaats gestegen. En op plek 7, Joyce van Roberto Serra. Allemaal leuke, echt, echt Braziliaanse namen. Ik word er af en toe helemaal gestoord van. Want Ritual en Rita Ora en Chester en Jonas Blue vind je deze week op plek 6. Net als vorige week blijft die rots vast en al 18 weken in de lijst. Op plek uh, 5, ook net als vorige week, Duke Dumont, Zach Ebel ook 8 weken in de lijst. En op plek 4 hebben we Malone, Sam Veld en Rani 15 weken in de lijst. En eens uh, even kijken. Ja, hoogste positie op nummer 3 gestaan. Dus... Gaat hij nog verder komen? We gaan het meemaken. Higher Love hoorde je net van Kygo en Whitney Houston. 14 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 2. En nu op plek 3. Op plek 2 hebben we dan nu Ride It van Regard. 5 weken in de lijst. Snelste stijger ook van deze week. En dan gaan we door naar de onbetwiste nummer 1. Een plaat die niet meer weg te denken is uit de Hitparade. En dan heb ik het gewoon over Peace of Your Heart. Met do Are the Good Boys.